Het afgelopen jaar is opnieuw een recordbedrag van criminelen afgepakt. Het Openbaar Ministerie haalde ruim 400 miljoen euro binnen. Het was vooral te danken aan twee schikkingen. Die met telecombedrijf Vimpelkom en met auto-importeur Pon. Volgens de OM is het wel een kwestie van lange adem om geld af te pakken. Gemiddeld duurt een zaak 4 tot 8 jaar. En het in beslag genomen geld is maar een fractie van al het misdaadgeld dat in omloop is. Er zou jaarlijks in Nederland meer dan 9 miljard euro rondgaan. De president van Gambia lijkt niet van plan te zijn af te treden. Twee uur geleden verliep een deadline die andere West-Afrikaanse landen hadden gesteld. Ze dreigen met militair ingrijpen als president Jameh niet zelf opstapt. Hij weigert de macht over te dragen aan de winnaar van de verkiezingen. Sinds de deadline is verlopen heeft de president nog niets van zich laten horen. Door de onrust in het land zijn tienduizenden Gambianen op de vlucht geslagen. Buitenlandse toeristen worden er weggehaald. Netflix heeft er in het laatste kwartaal van vorig jaar veel meer abonnees bijgekregen dan verwacht. Het waren er 7 miljoen, bijna 2 miljoen meer dan waar analisten van uitgingen. De groei was vooral te danken aan een paar nieuwe series, zoals The Crown over de jonge jaren van de Britse koningin Elisabeth. Een terreurgroep die banden heeft met Al-Qaeda heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslag in Mali van gisterochtend. Bij de aanval op een militaire basis in de stad Gao kwamen zeker 60 Malinese militairen om het leven. De aanslag is een straf voor het meewerken met Frankrijk, staat in een verklaring van de terreurgroep. Het weer eerst nog mist. In het noordoosten kan het ijzelen en glad worden. Overdag veel bewolking, maar wel vrijwel overal droog. In de loop van de middag komt het kwik boven het vriespunt. De komende dagen verandert er weinig. Dit was het en... Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht...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 Faites mes doigts et hey,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 what i'm singing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 No, I know. to believe. we were burning on the edge of something beautiful something beautiful selling a dream smoking mirrors keep us waiting